Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Meer dan de helft van de jongeren durft geen hulp te vragen in coronatijd. Veel jongeren hebben zin in een feestje, willen met vrienden afspreken... en kunnen niet wachten tot de kroegen weer opengaan... De jonge mensen hebben het nu echt niet makkelijk, zegt het Rode Kruis. Bijna 70% van de 16 tot 30-jarigen ziet op tegen de komende donkere wintermaanden. En 30% geeft aan zich zorgen te maken over de toekomst. En dan geeft ook nog eens 20% aan dat ze zich eenzaam voelen in deze coronatijd. En daarom komen ze met tips. Praat met familie of vrienden over hoe je je voelt. Hou een beetje ritme in je dag. Ga sporten. Eet gezond en probeer online af te spreken met je vrienden. Dat soort dingen. Een explosie in een woonwijk in Rotterdam gisteravond. Huizen en auto's raakten beschadigd. Mogelijk door een vuurwerkbom. Eén persoon moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. Bij een flat in een wijk verderop was het ook raak. Daar missen nu een hoop ruiten. Volgens de politie waarschijnlijk ook door vuurwerk. Check even de dienstregeling voordat je een trein instapt. Vanaf vandaag vertrekken er iets minder treinen. Komt door de coronacrisis. Er wordt nu nog maar weinig gereisd. Volgende week rijdt de NS nog maar op 90% van de dienstregeling. Maar overal blijven sowieso twee treinen per uur rijden. En hoewel er niemand op de tribune zat... heeft FC Utrecht de afgelopen weekend toch een stadionverbod uitgedeeld. Een man kon stiekem bij de plek komen waar tv-zender Fox Sports voor en na de wedstrijd interviews afneemt. Daar kroop hij achter de tafel en nam hij zelf een filmpje op. En wordt het geen uh, 3-0, dan wordt het 0-14. Maar uh, ja, dat verwacht ik niet met het haken kruis op de, uh, Met Haken en Kruis als trainers. Ja, ging in zijn filmpje dus onder meer over het nieuwe trainersduo: René Haken en Rick Kruis. Hij zegt dat FC Utrecht een hakenkruis op zijn borst heeft staan. FC Utrecht was not amused en heeft de supporter dus een stadionverbod gegeven. Het weer, we krijgen regelmatig de zon te zien. Het waait niet hard en het wordt 13 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Op dit moment geen files, maar wel informatie voor de treinreizigers. Want tussen Schiphol en Hilversum en tussen Schiphol en Almere... rijden op dit moment geen Intercities door een seinstoring. Tot zover de verkeersinformatie. Als Verdi een stuk afsnijdt langs het spoor... moet Nick langzamer gaan rijden. Komt Suus te laat op haar oppasadres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 I'm like a blind man who lost his way. I can't see man. I'm like a deaf man who can't hear. Yeah, I can't hear nothing. See the trouble with me? I can't do nothing. Van Zangkort op 106.9. VFM. God in de... not even thinking twice. Everything's frozen. Nothing but you and I can't stop my heart from beating. Why do I love this feeling? Promise, tell me you'll stay with me. If I'm being honest, I don't know where this leads. But that's the only question, baby. Don't keep me guessing. Ooh, you are my muse. I feel so reckless. Oh, you're making me, making me, making me giving. Oh, baby. Saca la ka, boom saca laca yes otra vez, otra vez la cabeza y los pies se mueven con mi boom saca la caum saca la caíes oh, yes. oh, yes. oh, yes. oh, yes. Camilo mm. Sube las manos que estaba en la perna empieza. Ah, ah. Hasta que el bajo te empiece a romper Ah, ah. Hasta que nos temen la candela, hasta que se derrita la suela Lo que nos te enseñan en la escuela Es el boom Shacalá Chacalá, boom chacalá Quiero que me agarres con me las patas Como, como me de me por bagas, Como, como, como garrapata boom La calaca, pum Yes, otra vez, otra vez. La de en de spiezen. Ze mueven. con mi pum, de Yes. It's Everybody step aside. It's time.